بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الانبياء الأنبياء وعلى اله وأصحابه أجمعين وعليكم السلام الحمد لله إن شاء الله دعان في المجول فور سجود سهو فور hebben we de uitleg van de Bijbel Isir gedaan? En vandaag is de bron van de aanvulling, de contacte Al-Khola Sallfekeya, Adam de Zeddermeilikir, van de Sheikh Mohammed Al-Abid Karawi. Is het bij iedereen? Is nog steeds? Niet duidelijk. Beetje maat. Oké, okay, dus we, we gaan vandaag zoals je het zelf behandelen. Ik heb dat uh, artikel weggehaald. Maar uh, kijk of het niet. Oké. Okay. Dit is van Isaiah, dit hebben we in de vorige les gehad. Maar ja, je kan kijken om. Uh, gewoon voor de. Dit boek is gebaseerd op vraag en antwoord, dat is ook makkelijker voor studenten. Hij zegt, de eerste vraag is, wanneer moet je sujud seho doen? En is het voor de salam of na de salam? Dus voordat je salam alaykum zegt of nadat je salam alaykum zegt. Hij zegt, sujud Sahu is sunnah namu is een sterke, sunnah. En wanneer moet je sujoet seho doen? Sujoet seho voor het volgende les is om je, de fout die je maakt in het gebed te verbeteren. Hij zegt je moet sujoet seho doen als je een sunnah mu'akkada of meer vergeet in het gebed om het te doen. Of twee lichte sunnah, sunnah is meer fout van sunnah, dus twee sunnah maar lichte sunnah die vergeet je. Als je, te, uh, als je minimaal twee hebt vergeten, dan hoor je Seju itself te doen. Ja? Dus of twee lichte sunnen, of één sterke sunna. Sunna daar vergeten. Dan doe je Seju itself. Als je iets vergeet, dus je doet het niet. Dus je vergeet alleen iets niet, bijvoorbeeld... Uh, je, je gaat niet zitten voor teshahud in de eerste en tweede rak'a. Je staat gelijk op. Dan heb je een sunnah ma'kada, ben je vergeten. Alleen dat uh, ben je vergeten om te doen. Dan doe je de sejutsa voor de teslim. Maar, en als je iets extra doet. Uh, onbewust. Uh, bijvoorbeeld. Uh, want dat heeft ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld je gaat... Uh, je doet één sujoet per ongeluk extra. Dan doe je de sujoet sehoe na de, hoe heet het? Na de teslim. En dan ga je met de intentie dat je sujoet sehoe gaat doen, doe je de ga je naar sujoet, doe je weer ik weer, ga je weer zitten, doe je weer ik weer, ga je weer sujoet doen, doe je weer ik weer, ga je weer zitten. En dan doe je de sujoet, zonder uh, salat al-Nabi, en daarna doe je de slim. Niks. Je hebt je handen niet open. Niks. Oké, okay, stel je voor... Je, je vergeet iets... Om te doen... En je doet iets extra wat niet hoefde. Bijvoorbeeld je vergeet iets te zoet... Maar je praat per ongeluk bijvoorbeeld. En het is weinig. Je zegt een woord. Per ongeluk. Niet omdat je onwetend bent... Of omdat je bewust dat doet... Want dan is je gebed ongeldig... Maar, je zegt per ongeluk iets, sehoen, so per ongeluk, yeah? ja? Dan doe je sejoed seho voor de tefleem. Dus als je iets niet doet, en daarna doe je iets extra wat er niet bij hoort. Dan doe je altijd de seho voor de tefleem, want die is sterker. Oké, okay, hij zegt wat zijn de zonen, waarvoor als je die vergeet, dat je daarvoor volgens uh, sejoed moet doen. Als ik de Sunan zijn, 8 zoals hier staat ook in Israël, uh, datgene wat je reciteert na Fatiha, dus als, als je in de eerste twee vergeet, in de eerste of tweede, ja, je vergeet om uh, Koran te reciteren na Fatiha, ook al is het één vers, je vergeet het, dan hoor je het sojoet goed te doen of als je luid reciteert in een gebed waarin je stil moet reciteren. Dan moet je ook sujud zelf doen. Maar als je luid reciteert waarin je stil moet reciteren. Doe je sujud Sehu na de teslim. Want je hebt iets toegevoegd. En als je uh, de volgende sunnah is. Als je stil reciteert in een gebed waarin je luid moet reciteren. Dan moet je ook dat voor doen. Maar dan heb je iets uh, eraf gehaald. En dan doe je de Sajud Sehu voor de teslim. En deze luid en stil is niet uh, altijd. Want uh, bijvoorbeeld als je luid reciteert. Dat... Diegene naast je, hij hoort je. In een gebed die stil geregistreerd moet worden, dan is er sprake van je moet sejoed zelf doen. Maar stel je voor dat je reisiteert, uh, niet zo hard dat die anderen je horen. Dan hoef je daarvoor geen sejoed zelf te doen. Maar dat gaat hij later behandelen in uh, zaken waarin je geen sejoed zelf voor hoeft te doen. Maar dit is de standaard. Als je luid reisiteert in een gebed waarin je stil moet reisiteren, meer dan twee versen. Want wat hebben we behandeld in de, eerste, in de vorige lessen van Isaiah. Als het uh, één vers is of twee. Dan hoef je geen sejoed zelf te doen. Hadden we gezegd. Zolang je het verbetert voordat je naar elkaar gaat. Dat hebben we behandeld. Maar dat gaat je ook later behandelen. In dit boek. Dus. Uh, Koran registreren. Wat na Fatiha komt. Laat de registreren en stil registreren. Dus als je die niet doet, dus je registreert niet na Fatiha, of je uh, registreert led wanneer je stil moet registreren of andersom, dan doe je het zo, zo. En als je led registreert wanneer je stil moet registreren, doe je na de teslim. En als je luid, uh, uh, stil registreert wanneer je laat moet registreren, doe je voor de teslim. Ja. En dit is luid, deze fout in uh, Lat in Stil is alleen in Fart gebed, niet in Nevila. Uh, Nee, nee, dan ben je te laat. Zolang je al in record bent, je hand raakt je knie al aan, je bent in positie dat je je knie zou kunnen aanraken, dan is het dan ben je te laat. Oké, de volgende sunnah is. Minimaal twee keer tekbeer. Ja. Minimaal. Twee keer. Tekbeer. Dus als je één tekbeer. Behalve de tekbeer, ihram Dus van de ihram Hoort hier niet bij. De overige tekbeer die je doet in het gebed. Als je minimaal twee vergeet. Dan pas doe je sejoed zelf. -se als je één tekbeer vergeet. Doe je geen sejoed zelf. -se als je sujoed, zo doet, voor één tekbied die je bent vergeten, doet voor de taslim, is je gebed ongeldig. Want je voegt iets toe in het gebed wat niet van het gebed hoort. En de volgende sunnah is: het zeggen van Semi Allah Wali Hamida. Als je die vergeet, minimaal twee, twee keer vergeet je om te zeggen Semi Allah uliman Hamida. Dan pas doe je Sujud Sa'ud. Als je één keer vergeet. Dan mag je geen Sujud Sa'ud doen. En de volgende sunnah is de eerste Tashahud. Dus als er in een gebed twee Tashahud zijn. Is de eerste Tashahud van deze sunnah. Dus als je die vergeet. Doe je Sujud Sa'ud. Ja, als je, zodra je in record bent. Dus je handen raak je knie, je bent in staat dat je handen je knie kunnen aanraken je te laat En dan doe je gewoon zo goed de voor de test Dit geldt voor het er ligt dan bepaalde sunnen. Van nazila. Dus nafila doe je dat niet. Bijvoorbeeld in onze mens heb van Fajr, reist er alleen Maar dat gaat hij later vertellen. Dus de eerste tsehood, als je die vergeet, doe je ze zo voor de tsehood. Dus alleen is zeg van de teshahood Zeg voor die blijft zitten zolang dat je teshahood zou kunnen doen. Maar je zegt het niet, je vergeet het. En die staat op. Dan moet je alsnog zo doen. En de volgende suna is zitten om zo te kunnen doen. Dus zitten voor teshahood is apart. En teshahood zelf is ook apart. Dit gaat voor de eerste teshahood. Als je dat vergeet. één van hen. Die teshahood. En de laatste teshahood ook. Als je die vergeet, doe je goed zelf. Oké, de volgende vraag is: Hannekka zou zeggen dat men uit de Syrië niet kan Dit hebben we al behandeld. Hij zegt dat diegene die uh, stil registreert waarin hij luid moet registreeren, dan, uh, dan heeft hij iets uh, achterwege gelaten. Ja? Je moet luid registreren, je registreert stil, dan heb je wat uh, niet geprakticeerd. Dan hoor je zo goed zelf te doen voor de tesli. Hij zegt, maar uh, wanneer bij deze stil, want stil heeft twee gradaties, hebben we gezegd. Hij zei, bijvoorbeeld je moet luid registreren en jij beweegt alleen je tong. Dat is de minimum voor stil registreren. Je beweegt alleen de ton. dan moet je sujoet zou doen. Maar stel hiervoor, uh, je voor: in een gebed hoor je luid te reciteren, maar jij leest, uh, reciteert stil, maar het maximum van stil. Je hoort jezelf. Dan hoef je geen sujoet zou te doen. En hoef je betekent: je mag geen sujoet zou doen. Dus, Normaal hoe iets zojuist zelf te doen als je stil registreert. Wanneer je luid moet registreeren. Maar niet alle soorten stil is hetzelfde. Alleen als je de minimum van stil registreert. En dat is alleen je tong bewegen. En niet leid. En niet dat je jezelf hoort. Maar stel je voor je zou alleen jezelf horen. Op zo'n uh, volume registreer je. Dan is je gebed. Je gebed sowieso geldig. En je hoeft geen zojuist te doen. Doe je de minimum van stil, dan moet je ze goed Voor de vrouw is het anders, maar de, uh, uh, qua minimum maximum. Maar ik weet niet of dat uh, toepasselijk is hier. Hij zegt, uh, en diegene die in een gebed die hij stil moet registreren, hij registreert luid. Dan heeft hij iets toegevoegd en moet hij het zelf doen na de teslim. Hij zegt met een voorwaarde, als zijn stem luister is, de, zodat hij, hij hoort zichzelf en die ge, uh, ze, ze, de, de volume van zijn recitatie is hoger dan dat hij zichzelf en diegene naast hem hoort. Bijvoorbeeld iedereen hoort hem. Dan pas. Maar stel je voor, als zijn stem niet zo hoog is, dat het hoger is dan dat hij zichzelf en diegene naast hem dat zent dat horen, dan niet. Dan doet hij geen sujudesau. Hij zegt, het is geen sunnah om sujudesau te doen als je stilrehysteret, waarin je luid moet rehysteren. Of lijst resteert waarin je stem moet registreren, dan, doe je, dan is het geen Sunam-Sejuut-Cell te doen als dit gebeurt in een neville. Dus dit doe je alleen in een Als je in een niet stil registreert, ja, dan doe je Sejuut-Cell. Is het in neville? Dan doe je dat niet. Ook al is het eed, ook al is het witte. Oké, okay, hij zegt, wat is de soort uh, daden of uitspraken uh, waarvoor je de Jude moet doen na de teslim, dus dingen die je extra doet wat, wat niet hoort. Hij zegt uh, dat heeft te maken of het nou hij zegt, uh, of het nou van de daden van het gebed zijn of niet. Bijvoorbeeld, sujud Je doet extra sujud Of je doet extra lokor Ja? Of het is niet van de daden van het gebed. Bijvoorbeeld, uh, je zegt iets. Of je beweegt. Ja? Je klapt, bijvoorbeeld. Hij zegt. Dit soort zaken, als je iets toevoegt in het gebed, dan hoor je Sujoet hetzelfde doen na de Teslim als het van het gebed is, zolang je niet onbewust doet, dus je bent het vergeten. Je doet extra record per ongeluk. Je bent het vergeten, je doet extra record per ongeluk. En dat soort zaken, of het is niet van het gebed, net wat we net hebben behandeld. Je praat per ongeluk, je wou niet spreken. Je wou niet een geluid maken wat niet van dikker is. Zolang het weinig is en het is per ongeluk, dan doe je zo goed na de Thessaline. Als het niet per ongeluk is, is je gebed ongeldig. Als het te veel is, het is per ongeluk, maar te veel, dan is je gebed ook ongeldig. Oké, okay, nu behandelen we een onderwerp die iemand die uh, niet heeft behandeld. Hij zegt iemand die twijfelt. Uh, dit is belangrijk. Iemand, want er verschil tussen twijfelen en je vergeet het gewoon. Ja? moet je onderscheid tussen dus maken. Iemand hij vergeet in welke raka hij is. Bijvoorbeeld, ben ik in de derde of in de vierde. ...ben ik in eerste, dat ik ook in tweede. Dan moet je baseren op de zekerheid. Je, weet, je, weet, je twijfelt, ben ik in de vierde of niet, ja? Maar je weet zeker dat ik in derde ben. Klinkt een beetje waar, maar... ...je weet niet, heb ik naar nou de vierde gedaan of niet? Maar je weet zeker dat je derde wel hebt gedaan. Ja, dat je nu... ...je, je, je, je twijfelt niet, ben ik in tweede, bijvoorbeeld. Ja, je twijfelt, heb ik de vierde gedaan of niet? Dan baseer je op zekerheid en dat is dat je derde bent. Dat doe je. En dan doe je de vierde rak'a en dan doe je sujud seho na de teslim. Ja? Oké, okay, iemand hij twijfelt. Heb ik sujood gedaan of niet? Heb ik één keer... Ja, dat gaan we zo behandelen dus het is niet alleen bezeten mensen, ook voor anderen. Zolang je hoeshoes hebt, last van hoeshoes, dan uh, val je eronder. Hoef je niet per se bezeten te zijn. Bijvoorbeeld iemand, hij weet niet, ben ik in de tweede sojour? Heb ik de tweede sojour gedaan of de eerste? Waar ben ik nu? Op zekerheid. Dan doe je nog eentje extra. Want je weet zeker dat je één hebt gedaan. Maar je twijfelt, heb je de tweede gedaan of niet? Dan doe je de tweede voor de zekerheid. En je doet nog Sujud Seho na de tesleem. Dus alles wat extra is, nu hier, doe je na de tesleem. Of je twijfelt, heb ik de Fatiha geregistreerd of niet? Dan registreer je alsnog Fatiha. En dan doe je Sujud Seho na de tesleem. En dit is in alle soorten van twijfels. Je baseert op de zekerheid. Ja, dat doe je bij alles. Vergeet je seizoen, vergeet je record. Uh, denk je, ben ik nou een chef of ben ik nu een witer? Heb ik chef gebeden, ben ik nu een witer? Dat soort zaken. Je baseert op de zekerheid. Oké, okay. nu komen we naar diegene die vergeet. Iedere keer vergeet hij. Gewoon, iedere keer vergeet hij. Heb ik nou de, tweede de eerste tessia het gedaan of niet? Heb ik nou de eerste tessia het gedaan of niet? Iedere keer heeft hij dat. Ja? Dus we hebben iemand die twijfelt vaak van, heb ik nou, nee, hij, twij, hij twijfelt niet. Hij krijgt ver, vaak last van dat hij het vergeet. Ja, hij vergeet dingen. Ben ik nu in de, hij vergeet vaak teshahud. Hij staat op, oh ja, ik moet teshahud doen, is hij vergeten. En vaak maakt hij dat mee. Ja, of hij vergeet iedere keer de tweede rak'a. Of de vierde laka Ja, of de tweede seizoen Hij staat gelijk op. Of hij vergeet om terug te komen van... Uh, terug te komen van... Uh, van Rokor. Ja, van Rukor gaat hij gelijk naar seizoen Ja. Dit is sahul En dit is voor Mostenke. mustenka is iemand die vaak last van heeft. Het is niet iemand één keer in de zoveel keer. Maar hier moeten we onderscheid maken tussen iemand die vaak last heeft van twijfel. Heb ik dit gedaan? Heb ik dat niet gedaan? En iemand die last heeft van vergeten. Hij vergeet vaak. Hij twijft. Nee, hij vergeet. Hij weet gewoon zeker ik ben het vergeten. Dus we moeten daar onderscheid tussen maken. Hij zegt, diegene die twijfelt, vaak twijfelt, moet denken. En uh, omzijde moet hier uh, goed opletten. Hij zegt iemand die last heeft van twijfel, één keer per dag. Bijvoorbeeld, minimaal. Iedere dag heeft hij minimaal één keer last van. En hij krijgt er last van in één van de vijf verplichte gebeden. Eén keer per dag, minimaal, in één van de vijf gebeden heeft hij er last van. Dan is hij mustenke. Wat moet hij doen? Hij twijfelt. Hij krijgt last van twijfel. Heb ik drie gebeden of vier? Wat doet die persoon? Hij gaat ervan uit. Hij is in de vierde. Tegenovergestelde van diegene die niet moestenkeh is. Die moet baseren op zekerheid. Diegene die last heeft van degene die moestenkeh is. Die baseert op. De meeste. Dus hij is in de vierde. Twijfel ik. Ben ik in de derde of in de vierde? Ik ben in de vierde. En als je twijfelt. Heb ik de sujood gedaan of niet? Ik heb de sujood gedaan. En. Als je dat doet. En je bent klaar met het gebed. Doe je sujood zesho. Na de teslim. Waarom? De profeet zei. ...om de duivel te irriteren. Ja? Ten eerste is de duivel... ...bij beide groepen, mensen die moet zijn en niet moet tanken. Hij komt, hij influistert je, hij influistert je in, in het gebed... ...en daarna, zodat jij niet meer weet wat je moet doen. Ja? Je bidt, je maakt je gebed af en dan doe je extra twee sujoes. Zeg je, hier, dit doe ik voor mijn Heer. Sujoet die jij niet wou doen. En dan krijgt hij. Ga je hem irriteren? Om hem te irriteren, om de duivel te irriteren. Daarom hoor je dat te doen. Dat je aanhebt. Twijfel. Bedoel je dat? Als je twijfelt. Dan doe je sejoed sejoel. Als je twijfelt. Heb ik het gedaan of niet? Je doet het niet. Je gaat ervan uit dat je het hebt gedaan. En je doet sejoed sejoel. Na de teslim. Om de duivel te irriteren. Die, die jouw leven. Zwaar wil maken. Ja? Hij wil je gebed zwaar wilt maken. Waardoor je niet meer blijft te bidden. Ik hoef niet meer te bidden. Waardoor hij. Want door, door het gebed verzwak je. En als je. En hij wordt ze irriteren, en, en dan, zodat jij zegt, eh, ik heb geen zin, iedere keer vergeet ik het, ik ga niet meer bidden. En dan wordt hij sterker, en dan heeft hij meer macht over je, vooral voor diegene die bezeten is. Ja, daarom doet hij dat. Dus, dit is voor diegene die twijfelt, hè? Oké, okay, diegene die vaak iets vergeet, ook al is het één keer per dag, hij doet geen sujutsal. So Voor hem is er geen sujutsal. So hij zegt bijvoorbeeld iemand, hij vergeet vaak, hij registreert vaak, hij doet die gelijk hoor in, in, in de plek waarin hij zoraan moet registreren, hij vergeet vaak de zoraan om het te registreren. En pas als je een record is, herinnert je van hé, hey, ik heb die sola ben ik vergeten om te registreren. dan beet je gewoon en je doet geen sujoet. of bijvoorbeeld, je vergeet vaak om de twee eerste schoot te doen, ja? Je vergeet het vaak. Minimaal één keer per dag in de één van de vijf gebeden, lichte gebeden. Je vergeet vaak om het eerste te doen. Je gaat gewoon verder met je gebed. Ja. Zolang jij het niet kan verbeteren. Dus je staat alleen uh, te reciteren, je bent het eerste te vergeten. Je gaat gewoon door met je gebed en je doet geen sujoet zelf. Niet voor de teshuut, ook niet na de slim. Je, je, je mag ook geen sujoet zelf doen. Maar, als je, als je je gebed kan verbeteren... Bijvoorbeeld iemand, hij vergeet telkens om de tweede sesje te doen. En hij herinnert zich pas als hij staat. Wat doe je dan? Als je staat, ga je gewoon weer zitten, zolang je nog geen lokaan hebt gedaan. En dan doe je die tweede sesje. Je gaat eerst zitten. Doe je tweede sesje. Ja? En dan sta je op en je doet geen stitut Is dat duidelijk? Dus als je het kan verbeteren, je kan het nog halen. Ja, je kan het nog verbeteren. Dan verbeteren je het. Als je het niet meer kan verbeteren, ga je gewoon verder en doe je, doe je geen stitut zelf. Uh, dit zijn voor uh, als je dingen vergeet die gewoon van stoelen van het gebed zijn. Maar als het pilaar van het gebed is, bijvoorbeeld lokaal. En ik kan het niet verbeteren. Ik kan niet meer. Bijvoorbeeld iemand. Uh, ja. Hij vergeet dat hij lokaal heeft gedaan. En hij, hij is al in de lokaal. Van de volgende lokaal. Hij is al daar. Wat doet hij dan? Hij is te laat. Wat doet hij? Gewoon de eerste raka, de eerste raka, die, die, die is ongeldig, En die raka waar hij nu is wordt de eerste. Dus die tweede wordt de eerste. En de eerste vergeet je. En dan maak je gebed af. En je hoeft geen sujud sahut te doen. Normaal zou je sujud sahut moeten doen, maar je hebt moestenker. Je hebt last van uh, woestheid. Dan doe je geen sujud sahut. Is het duidelijk? Want dit is om je gebed makkelijker te maken. Voor diegene die moestanker is. Diegene die niet moestanker is, heeft, heeft weer andere oordelen. Die hebben we in de vorige les behandeld. Oké. Okay. Diegene die geen sujet zou hoeven te doen. Er zijn meerdere, ja? Hij zegt, er zijn er elf. De eerste, diegene die twijfelt, heb ik teslim gedaan of niet? Hij doet teslim. Hij heeft ook voorkeur behandeld. Dus je vergeet heb ik teslim gedaan of niet? Je doet gewoon teslim. En je hoeft geen Sujoet zelf te doen. Oké, okay, iemand twijfelt van heb ik de Sujoet zelf gedaan? De Sujoet zelf voor teslim heb ik dit gedaan of niet? Je doet gewoon die Sujoet zelf opnieuw. En dan hoef je verder niks te doen. Oké, okay, diegenen die twijfelt, heb ik één sujud gedaan van sujud sahu Of twee. Die doet dan gewoon de tweede. En houdt verder niks te doen. Oké. Okay. Uh, bijvoorbeeld in Zohar, ja. Je bent in Zohar. En je registreert in de derde. Of in één van de derde of vierde. resteer je. Na 50 jaar je nog Koran. Ook al is het 1 vers. Je hebt iets toegevoegd, want je hoort daar niet uh, verder te wijzen dan Fatiha. Voor deze persoon hoeft geen surat te doen. Oké, okay, stel je voor iemand resiteert in een zodat de zora, zora te, uh, uh, Doha half halfwege, gaat hij naar surat uh, het 10. Hij hoeft geen surat zelf te doen. Want dat had ons gevraagd volgens mij. De twee, twee lessen geleden volgens mij. Dus als jij resisteert en je bent het vergeten bijvoorbeeld. En je gaat naar andere zoren. Dan hoef je geen sojoursel te doen. Oké, okay, iemand die braakt in het gebed. Per ongeluk. Ja, hij kan niet. Hij kan niet tegenhouden. Dit komt gewoon eruit. Braak of kales? Kales, wat is kales? Als je een boer laat, komt er een beetje. Uh, gewoon datgene wat je hebt gegeten, komt een beetje eruit. Ja, als je water hebt gedronken, komt een beetje water. Als je pizza hebt gegeten, proef je weer die pizza in je mond. Dat soort zaken. Maar een beetje. Uh, er komt dus een braak. Je braakt in het gebed of kales. Het onmacht. Je hebt, je hebt het niet uh, zelf gedaan. Je, ja. Het is gewoon eruit gekomen. En het is weinig. Ja. En het is rein. En je hebt het niet bewust uh, geslikt. Heb je weer teruggeslikt. Dus drie voorwaarden: het is uit onmacht gekomen. Het is nog rein. En je hebt niks. Terugslikt ervan. Bewust terugslikt. Niet per ongeluk. Dan hoef je geen sujoet zelf te doen. Maar als er veel eruit komt. Ja, veel braak of veel uh, kallis. Of het is onrein. En wat onder onrein valt is dat hij zuur is. Of je hebt iets ervan bewust terugslikt. heb je expres gedaan. Dan is je gebed ongeldig. Als je het per ongeluk slikt, ja, of hier slikt en je bent vergeten, hé, wat heb ik gedaan? Dan is je gebed geldig en moet je sujud zo goed doen na de teslim. <coughs> Oké. Okay. Hij zegt diegene die lezen reciteert, waar hij stil moet reciteren, of stil reciteert, waar hij lezen moet reciteren. Maar hij reciteert dus verkeerd één vers van de Fatiha of Sora of één of twee. Dan hoeft hij geen zujdzaat te doen. Maar als je een fout maakt, je reist dit luid wanneer je stil of andersom. En het is de helft van Fatiha, doe je die fout, tot de helft van herinner herinnering. De helft of meer moet je wel zo goed zelf doen. Bewust? Nee, dan is niks aan En het komt alleen als je bid. Of, als je bidt, dan komt het meestal, als je bidt. Het heeft te maken in ieder geval met het gebed, omdat je zit te resisteren, of je dus dikker, dan begint hij te grommen. Oké, okay, ja. Nee, want dan, die geluid is niet van jou, je ja, hebt dat geluid niet gemaakt. Oké, okay, zie voor iemand, hij dit vert, heeft goed, ja, uh, dus luid wanneer het luid moet, en stil wanneer het stil moet, maar de sora reciteert hij, eh, uh, stil, ja, of andersom, wanneer het juist luid moet. En maar twee verse. maar wat doet hij, omdat hij het fout heeft gemaakt, gaat hij die sora opnieuw reciteren, op de juiste manier. Dan hoef je geen sejoetseel te doen. Maar als je dat bij Fethiha doet. Dan moet je wel sejoetseel doen. Oké, okay, iemand die bijvoorbeeld weinig beweegt. Bijvoorbeeld hij, hij beweegt met zijn nek een beetje. Of hij het lichaam... Uh, ...krabben in zijn lichaam, zonder noodzaak. Of hij gaat de sutra even goed zetten. Of de rida, rida is uh, cape, met zijn cape zonder capuchon. Gaat hij een beetje goed zetten, zijn kleren zo goed zetten. Of hij neemt een, sta, een stap of twee stappen... ...in de rij van het gebed als, er een, als iemand eruit loopt, bijvoorbeeld. Dit, uh, hiervoor hoef je geen cel te doen. Of je bent uh, imam ja, en iemand komt aansluiten en hij sluit aan bij je linkerkant. En je draait hem om naar de rechterkant. Dan hoef je ook geen cel te doen. Oké, okay, nu gaan we naar de cel op zich. Wat uh, moet je doen in de cel? Wat zijn de verplichtingen van de cel? Hij zegt, deze is intentie. Dus je doet intentie die cel gaat doen. En de eerste is de en de tweede is de zetel, en het is tussen en het teslim. Het doen van het teslim. Dit zijn de verplichtingen van de zetel. Maar het zeg van Allah Akbar, en de teslachtoe is sunnah. Dus in de zetel. Want in de zetel, wat doe je? Als het niet teslim is, De je dat je in de gaat doen. Zeg je Allah Akbar, ga je naar de Zeg je weer, Allahu Akbar, ga je weer zitten. Zeg je weer, Allahu Akbar, ga je weer zitten. Zeg je weer, Allahu Akbar, ga je weer zitten. Doe je teshahud en doe je teslim. Teslim en teshahud en zeg van Allahu Akbar is sunnah. Maar de intentie en doen van sujud en zitten en weer doen van sujud is verplicht. Oké, okay, iemand die bewust, hij moet sejood sujud voor de teslim doen. Nee, hij moet sujud zijn na de teslim doen. Hij doet hem juist voor de teslim. En die voor de teslim doet hij na de teslim. Bewust doet hij dat, bewust. Het is haram wat hij doet, maar hij is nog helder. Oké, de volgende onderwerp is. Als de imam Sujoet moet doen, ja. Dit heb ik wat behandeld, maar dit is uitgebreid. Hij zegt. En iemand Masbouk. Wat is een masbook? Iemand die een aantal rak'at heeft gemist, bijvoorbeeld. Een rak'at En rak betekent: hij, de record heeft hij niet gehaald. Want als je de record haalt. Dus als je record doet, je doet een het ihram achter die imam. En die imam is een record. Je doet een kwir-ihlam. En je zegt Allahu Akbar. En je gaat record doen. En voordat hij opstaat, dus recht staat, ben jij alleen record. Of in de positie dat je met je handen en je knieën zou kunnen raken. Dan heb je die rak gehaald. Dan kun je die tellen als ik heb één rak gehaald. Maar als je later dan dat doet, ook al kom je, en hij, en hij is terug gaan staan van Rukar, en je komt en je gaat staan en je doet twee keer seizoen met hem, dan telt dat niet, want je bent te laat. Maar je bent wel makmum, als er nog Raka'a zal na zijn. Bijvoorbeeld, het ligt er aan, je komt in raka, ja? de imam is door aan het bidden, en hij doet record. in Dede Raka'a doet hij record. En jij komt, je doet Teqbet al-Ihram. En je zegt Allahu Akbar, en je doet rak'a, en hij is nog steeds een rak'a, ja? Dan heb je die derde rak'a heb je gehaald. En de vierde rak'a heb je gehaald, en als je opstaat, doe je nog twee rak'a. Ja? Oké. Okay. Uh, dat geldt ook als je in de vierde rak'a komt. Voor de rak'a van de imam, heb je één rak'a gehaald, moet je nog drie rak'a doen. Dit gaan we allemaal behandelen later. Maar dit is alleen voor jullie duidelijkheid. Maar stel je voor bij de vierde rak'a. Kom je net te laat voor Ruk'a. Je wilt tekbeer doen voor Ruk'a. Hij is al opgestaan. Dan ben je te laat en je bent ook geen ma'am. Dat betekent je wordt niet geleid door hem. Je moet hem wel volgen. Maar je, uh, je krijgt geen beloning voor het jama'a. En. Dit is voor de volgende les die we gaan behandelen. En. Uh, je bent. Geen ma'moe betekent dus dat jij nog een keer Jama'a zou kunnen bidden, behalve Maghreb-gebed. Dus als je naar een andere moskee gaat en. bijvoorbeeld je hebt door gebeden, helemaal gebeden. en je gaat naar een andere moskee en je vindt ze zijn, door aan het bidden, dan kun je aansluiten om de, de, de, de, de beloning van Jama'a te, te krijgen. Dit geldt voor, bijvoorbeeld voor de, voor de man, vrouw ook. Behalve vrouw, de beloning voor haar thuis, als ze goede intentie doet, is het gewoon goed. Hij is ook heel veel beloning. In ieder geval, uh, stel je voor, jij ja, ja komt uh, ja aan, je ja gaat met de imam, ja? Je begint vanaf het begin. En die imam, die maakt een fout. Ja? Hij vergeet bijvoorbeeld, uh, om zola te registreren. In de eerste twee kaart. En hij is een mediki. Ja? En hij doet sujud zo voor de teslim. Doe je met hem? En hij doet sujud zo naar de teslim. Doe je met hem? Want je bent met hem, je bent niet met, je bent niet met boek. je voor, je bent met boek. En je hebt een lokaat minimaal gehaald. Ja? En hij doet sujud zo voor de teslim. Je moet nog drie ma halen. Voor de teslim doet hij dat. Dan doe je het sujud met hem. Sujud zelf. En dan sta je op. Ga je verder bidden. En ben je klaar. Maar als hij sujud zelf doet. Na de teslim. Dan mag jij niet met hem sujud zelf doen. Anders is je gebed ongeldig. Maar hij doet sujud zelf Nadat jij klaar bent. Dus na jouw teslim. Doe je de sujud zelf. Dit is één voorbeeld. De tweede situatie is dat jij, je hebt het niet gehaald via elkaar. Je bent net te laat gekomen. Je bent gekomen in de Sujud bijvoorbeeld. En hij doet Sujud voor de teslim. Doe je niet met hem, want je hebt geen relatie met hem. Ja, want je bent niet zijn ma'moe. Ma Dan sta je gewoon op. Na zijn, teslim, na zijn teslim sta je op. En maak je jouw gebed af. En als hij sahu na de teslim doet, doe je ook geen sahu. Dus of hij het nou voor de teslim of na de teslim doet, je doet niet met hem, want je hebt, jouw gebed is niet gekoppeld aan zijn gebed. Maar als je het wel doet, als je wel de sahu doet voor de teslim en je hebt, je, je hebt de vizalak aan het gehaald, dan is je gebed ongeldig. En deze sujud die, die je voor de teslim doet. Als je dat bewust doet of onwetend. Dan is je gebed ongeldig. Als je het doet. Je bent vergeten. Je weet van. Ik mag geen sujud sel doen. Als de imam bijvoorbeeld na de teslim. Doe ik samen met hem. Ja bijvoorbeeld je hebt inderdaad heb gehaald. En de imam doet sujud na de teslim. En hij doet het. Dan, terwijl je eigenlijk, je moet het pas als jij klaar bent doen. Maar jij doet dus, het gelijk met de imam. Onbewust. Ja, je bent vergeten. Dan is je gebed niet ongeldig. Maar als je het doet bewust. Of je bent onwetend. Je weet niet wat het oordeel daarover is. Dan is je gebed ongeldig. Dit geldt ook voor als je Sujud Sehu doet. Voor de teslim. Samen met de imam. ja. Terwijl jij de aan niet hebt gehaald. Ja, je bent geen mehmum. Je bent in de de rakah aangekomen terwijl ze het te deden. En je doet het bewust of onwetend, dan is je gebed ongeldig. Doe je het, je bent het vergeten, dan is je gebed nog steeds geldig. Dat is de voorwaarde die het aan zet. Oké, okay, stel je voor, jij bent, uh, jij bidt achter die imam, je bent op tijd gekomen, ja, je bent op tijd, je hebt de al met hem gedaan, en je vergeet iets, in de eerste rak'a, vergeet je, vergeet je bijvoorbeeld, uh, tekbeer te doen, twee keer tekbeer doe je niet, zeg Allah, Rabbana wa lakal ham, vergeet je, en uh, dat doe je allemaal niet. ben je vergeten. Dan hoef je geen sejoet -se zelf te doen. Want jouw fouten, die repareert de imam. Voor jou. Is het duidelijk? Maar. Als jij sejoet. Stel voor je bent. Je hebt maar één elkaar gehaald. Met de imam. Je bent moe. En daarna. Als jij opstaat om je gebed af te maken. Vergeet je iets. Dan moet je wel sejoet -se zelf doen. Of je doet iets extra per ongeluk. Moet je wel zo hetzelfde doen. Ja? Want dan ben je niet meer gekoppeld eigenlijk aan je imam. Want je imam is weg. Hij is geen imam meer. Dus hij kan niet meer jouw gebed repareren. Voor jou. Hij vergoedt het niet voor jou. Daarom. Is dat duidelijk? Voor de... Uh, want uh, dit hadden we in de vorige les gehad. Ja, oké. Okay. Oké, okay, stel je voor, zo, dit is wat behandeld. Uh, je vergeet één keer te te doen, behalve te kweer ihram Vergeet je. En je doet sujud sow, voor de teslim. Je hebt ongeldig. Waarom? Want dit is geen sunnah om sujud sow te doen voor een lichte sunnah. Bijvoorbeeld één te Ja? Maar die hier is uitzondering op, want behalve één te kweer van Eid. Die doet de kweer dat is ver. Maar je doet ook nog zes keer de Toch? In de salat al-ayid. In deze rakka. Die de kweer is sunna mukkada. Dus dit geldt niet voor het van eid. Dit geldt alleen bij de eid. En het is niet de kweer van de Als je eentje vergeet, eet je dat voor sujoet zou, is het ongeldig. Want dit is geen sunna om voor een te bijvoorbeeld. ...sujud-sahu te doen. Bijvoorbeeld, je vergeet... ...een takbir en een sami'allahu liman Hamida. Vergeet je. Dan zijn het twee lichte sunnah. Die worden één sterke sunnah. Dan moet je wel sujuud-sahu doen. Is het sunnah om sujuud Dat daarvoor te doen. Ja normaal doe je eerst tekbeert al-Ihram. Ja maar ligt eraan hè Pas als hij in roko is. Of hij gaat naar roko. Want die tweede tekbeer is voor roko. Niet als je bijvoorbeeld in de imam is Sola aan het registreren. Dan doe je de al-Ihram alleen. Dus je doet alleen tekbeert al-Ihram. En dan ga je luisteren naar de resultaten van de imam. Of als het stil gebeurt, registreer jezelf Fatihah in de Sorah, als je tijd daarvoor krijgt. Maar pas als hij in Rokoh is, of hij gaat naar Rokoh, dan doe je het al-Ihram. En dan doe je het tekweert voor Rokoh. Maar als je bang bent, dat als je de tweede tekweert doet, dat je de record -oh gaat meesen van de imam, dan doe je dat niet. doe je alleen tekweert al-Ihram. En deze tekweert ihram moet je doen terwijl je staat. Want als je het doet, en niet gaat uh, halverwege bewegen naar de koor, dan telt die aan niet volgens één mening in de mede. Hij zegt, wordt het gebed ongeldig, als je zo goed na de, de tefliem, en voor de teflim als je die niet doet. Hij zegt, het gebed, Wordt niet ongeldig. Uh, als je de sejoed seho die na de teslim komt, niet doet. Bewust doe je hem niet, dus de sejoed seho die je doet na de teslim, als je die bewust niet doet, is je gebed nog steeds geldig. Maar hij moet wel die sejoed seho doen, alsnog moet hij het doen. Ook al is het na jaren. Maar de sujoet zelf, voor de teslim Als je die bewust niet doet Dus de sujoet zelf, voor de teslim Die doe je bewust niet Dan is je gebed geldig Alhamdulillah Dit geldig Maar Wanneer is hij geldig Als je gebed als de reden voor die sujoet Sahu maar twee lichte sunnen zijn, dus je bent bijvoorbeeld twee tekbeer vergeten of één tekbeer in één samar Allah Walayam al-Hamida, dat ben je vergeten en je doet bewust sujoet Sahu voor de teslim niet, dan is je gebed nog geldig. Maar als de reden voor de sujoet Sahu drie lichte sunnen uh, zijn. Dus, wat ik zei, twee lichte sunnets. En je doet bewust de, de sejoetseho voor de taslim doe je niet. Dan is je gebed nog geldig. Maar, je moet het nog wel doen. Als de tijd niet te lang duurt. En volgens de andere mening, als je niet uit de moskee loopt. Maar de sterke mening is, als, volgens de norm van, de, van die streek... Is het niet te lang geduurd, heeft het niet te lang geduurd. Als het te lang duurt, of je loopt uit de moskee, dan vervalt hij, dan hoef je hem niet meer te doen, omdat hij licht is. Maar je gebed is wel geldig, ja? Dus als jij, je moet zo goed doen, omdat je twee lichte zijn bent vergeten, dan hoor je het te doen. Als het lang duurt, dan vervalt hij. Maar als, het, als de reden van Sajud Se minimaal, nee, drie is, drie lichte de en je doet het niet, en het duurt lang, of je loopt uit de moskee, dan is je gebed ongeldig. En bij deze laatste, als je drie minimaal mist, en je doet geen sejoed zelf en, en het duurt lang, dan is je gebed ongeldig. Dit hebben de ulema een voorwaarde aangesteld, is als je dat onbewust hebt gedaan. Bij twee was het als bewust, bij drie als het onbewust. Maar als je bij drie bewust doet, dan is het gelijk gebed ongeldig. Dus bij twee, als je het bewust doet. Als je het bewust doet, dan is je gebed ongeldig. nu gaat hij dat onderwerp behandelen van Als je loko'a vergeet. Het is heel simpel eigenlijk, alleen Soms de oliemen, Als je schrijft is het een beetje onduidelijk. Maar in al Zarqani staat het Als jij een pilaar vergeet, zoals so je het zegt, je vergeet een pilaar. Bijvoorbeeld record vergeet je. Je bent in Sejoet en je herinnert in sujud dat jij de record niet hebt gedaan. Dan ga je opstaan, doe je de doe je record, je veel, kom je weer terug van de record, ga je weer naar sujud. klaar. Ja? Vergeet je sujud terwijl je al staat te resteer, ga je naar Sejoet, van, van, uh, ga je eens zitten, doe je sujud. Ga je weer opstaan. Ga je weer verder met gebed. Ben je de eerste sejoet vergeten. Ga je van staan positie naar sejoet. Ben je de tweede sejoet vergeten. Ga je van zitten positie naar de tweede sejoet. Maar als jij record vergeet. En je, bent al ges, je staat al. Je hebt nog geen record gedaan. Dan heb je nog tijd om het te halen. Wat doe je dan? Je gaat weer terug de intentie. Ik ga nu record doen. Je lees steeds een vers of twee. Je doet, doet record. En daarna is je geheel, Allah, die men hemida, dat benen we lekken hem, je staat weer, doe je sujoet, ga je weer zitten, doe je weer sujoet, ga je weer zitten, sta je weer op, reist hier Fatiha, reist hier sora, en dan ga je verder met gebed. Dat is het. En sujoet se zo is een hoofdstuk die zo uitgebreid. Imam Ahdari heeft daar heel veel aandacht aan gegeven, en Imam Galilee heeft nog meer aandacht aan gegeven. Het moet gewoon verdeeld worden in meerdere lessen. Voor beginners, dit is duidelijk. Dus wat je weet is de fundamenten en wat vaak voorkomt. Die andere is wat minder vaak voorkomt. Daarom. En verder, dat was het. Akullah kulee hada wa astaghfirullah li wa lekkum, wa astaghfirullah en daar rghafirullah اخد الليل تخاطب فيه الجماعة.